Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn twee mannen opgepakt voor de explosie in Den Haag vannacht. Daarbij raakte een van de twee zelf zwaar gewond. Het gaat om een Amsterdammer van 23. Hij is aangehouden in het ziekenhuis. Buurbewoners zeggen dat hij zijn hand is kwijtgeraakt. Waarschijnlijk ging het explosief te vroeg af. De brand in een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran is onder controle. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. In het 17 verdiepingen tellende Gandhi ziekenhuis was een zeer grote brand uitgebroken. Hulpdiensten uit de hele stad werden opgeroepen. Patiënten zijn geëvacueerd. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoe de brand is begonnen. In Spanje zou een van de meest gezochte criminelen van Nederland zijn opgepakt. Volgens Spaanse media is het Karim B. Hij is een van oorsprong Amsterdamse drugscrimineel die een conflict zou hebben met Ridwan Taghi. Karim B. wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.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 She killer's got the moves and the brands She makes her dead man dance Oh, it's been three years and fourteen days With something that she said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 Nou, er zit er ook een, een hele korte clip bij. Nou, en dat spreekt eigenlijk voor zich. Blanco, hoorde je. Uh, dit is een opname van uh, eind oktober 2023. En het was de laatste donderdag. Dus ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Want daar zat hij samen in met, uh, met Mich. Uh, beter bekend als Michel Type van Loram want Die komen we straks ook nog tegen. Tenminste, uh, hetgeen wat ze hebben nagelaten. Want uh, deze maand hebben ze namelijk een nieuwe single uitgebracht. En uh, Blanco is uh, bezig op tournee. En dit zeggende spelen ze vanavond uh, trouwens in het patronaat. Want. Daar zijn ze te zien op het moment dat wij hier aan het praten zijn. Spelen zij. Tenminste Blanco nog niet. Lorem Ipsum trapt af, want dat is de support act. En Blanco speelt later deze avond. Bij Lorem Ipsum heb ik nog wel wat te melden, maar dat bewaren we voor zo. Nu voor tijd voor een andere band... Want Julia Korthouwer is uh, eind uh, 2023 uh, verdwenen bij Loop. Tenminste eigenlijk uh, van de uh, eind van de zomer zelfs al. En Nina Ouattara het zij uh, voluit. Is degene die het, uh, het stokje heeft overgenomen. Uh, het is nog steeds Loop. Maar uh, bij ons op de website. En dan ga ik weer even ons bij Alternative FM. Moet je even de samenvatting van de afgelopen um, uitzendingen er even bij pakken. Want... Loep heeft ook um, wat mededelingen rondom de band uh, gedaan. Want er is namelijk één bandlid. die vond het heel belangrijk dat er iets verteld werd over de persoon in kwestie. Uh, over. Uh, ja, nu moet ik ook weer heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want uh, het is tegenwoordig Abel van der Waals in plaats van Jasmieten van der Waals. Dus uh, dat is de belangrijke mededeling. Die kun je dus terugvinden op uh, de website van Alternative FM. Moet je even bij de mm, samenvatting van afgelopen um, donderdag uh, kijken... dus die van vorige week, waar Marble Waves in zat uh, trouwens. En als we nog tijd hebben, zal ik daar ook nog uh, iets van laten horen. Want tenslotte, Eveline Haverlag komt namelijk uit deze provincie. Dus we hebben wel degelijk nog recht van spreken om iets te laten horen. Um, Loop, daar had ik het dus over. En dit is dus de nieuwe single... Tested Waters. De songwriters die meerdere malen hier geweest is, is Tobias Bader. Ik moet ook eventjes, voordat ik uh, over Tobias Bader begin, Loop nog even afkondigen. Want uh, anders uh, krijgen we daar weer uh, problemen mee met de administratie van. Wat heb je daarvoor gedraaid? Dat was dus uh, Loop met uh, Tested Waters. En dat uh, wat je nu net hoorde, dat was Tobias Bader met... Ja, want iedereen zit te denken... Die dame heb ik toch net ook al eerder gehoord in het eerste uur. Klopt, want uh, dat is de stem van Mariska Lialing... Kortom, Tobias Bader heeft de, de samenwerking opgezocht met Von V. En dat betekent dat die Von V uh, vandaag als een soort uh, rode draad door deze uitzending heen uh, aan het lopen is. En The Cards We Draw is uh, dat uh, nummer wat Tobias Bader afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. Uh, over Volvee gesproken, daar komt een uh, nieuwe single aan. Uh, dat is volgende week. Maar ja, volgende week hebben wij geen uitzending. Dus hebben de concurrenten, of de conculega's, ik moet het even netjes zeggen, de collega's, hebben vrij spel. En dan uh, noem ik uh, de Henk Janssens, de Willem de Waard's en uh, de uh, Maarten Verduins van Deze Wereld op. Uh, die dit uh, allemaal uh, schitterend uh, kunnen laten horen, de nieuwe single van uh, Volvee. Tenzij... Podium 107.1 denkt van... Nou, dat is misschien een beetje te hard. Dat zou natuurlijk kunnen, toch? Dat weet je niet. Uh, maar uh, dan is dat de nieuwe single. Unreal heet uh, de nieuwe single. Maar vanavond laten we dat uh, niet helemaal ongemerkt voorbij gaan. Want uh, Von V is een beetje de rode draad vanavond in deze uitzending. Goed, um, dan heb ik nog iets te vertellen over het volgende wat uh, eraan uh, zit te komen. Want... Um, ik zat even te kijken op uh, de sociale media. Want ik kom vaak, of als ik, uh, ik kom regelmatig als ik uh, op pad ga... ...kom ik soms een muziekliefhebber tegen in uh, de persoon van Nick Wolters. En in de muziekwereld uh, uh, kent bijna iedereen Nick Wolters. Want hij loopt behoorlijk wat optredens af. En de laatste keer, uh, een van de laatste keren dat ik hem uh, bezig heb uh, gezien... Was bij de 035 popprijs. Maar daarvoor uh, heb ik ook iets uh, van hem gezien. Om toch. Uh, uh, wat, wat dat betreft even de nieuwsgierigheid. Uh, die hij bij mij heeft opgewerkt. Met een band. En die komt nota bene uit Noord-Holland. Zitten wel wat uh, mensen. Uh, die uiteindelijk hier in Noord-Holland zijn gaan wonen. Want ze komen niet echt uit Nederland. Ze komen namelijk. Uh, ja uit. Uh, uit Engeland of wat dan ook. Terwijl het licht uh, op de gang een beetje aan het uitgaan is. Die band die heet. Tantan -tan of Ten Ten, ik, uh, ik denk Tantan, -tan, want het is t a en, en nog eens t a En een van de meest recente singles die ze hebben uitgebracht heet Stone Mask. En als het goed is, komt er nog nieuw materiaal. Het is een beetje indie rock, maar het is wel heel erg leuk om naar te luisteren. I'm no. sorry. No. Waar ik uh, nog eerste instantie nog even op mijn vingers getikt in de zin van de uh, cards we draw, want dat uh, is een beetje het uh, verhaal van, uh, van Tobias Bader. Want Mariska Lialing, die zit uh, nog uh, gezellig mee te luisteren en dan uh, word je wel vanzelf wel op de vingers uh, getikt. Um, maar goed, dit was uh, trouwens Jesse Barretta. Die, uh, de man achter Jesse Barretta is Justin Duim en die komt. Uit Hilversum. Ja, en dan is het uh, wel uh, zaak dat je hem uh, meeneemt. En bovendien, het is een hagelnieuwe single. Want uh, morgen komt hij uit en wij mogen hem vandaag al laten horen in deze uitzending. <coughs> Waar gaat het over? Uh, nou ja, uh, als je het een beetje uh, goed hebt uh, beluisterd. dan zit er toch ook uh, iets in. wat uh, vroeger een beetje is uh, gebezigd door een van de leden van. Uh, Thin Lizzy En dan heb ik het over Phil Linnert. Want die heeft ook een, uh, een uh, nummer gemaakt. Uh, Old Town. En als je uh, een beetje er tussendoor... hoor je toch wel wat uh, raakvlakken... met die illustere single... die Phil Linnert ergens... Uh, heel erg uh, aan het uh, begin van... Die, uh, wat geloof ik, halverwege de jaren 70... heeft uitgebracht. Uh, uh, dat is ook een beetje de strekking van het uh, verhaal. Want waar je ook komt... zegt uh, Justin van uh, Jesse Barretta, Die zegt... Ja, uh, het uh, maakt eigenlijk uh, niet uit uh, waar je komt. Want uh, de, het, uh, de kroegen uh, in elke stad trekken een beetje uh, dezelfde soort mensen. En dat uh, is hem eigenlijk opgevallen omdat hij op verschillende plekken in uh, deze provincie al heeft uh, verbleven. Uh, is de, dat uh, wel een beetje de lijn die je eruit uh, kan ontdekken. En uh, daar heeft hij uh, dit nummer over gemaakt. Het is uh, Americana. Dat is even voor de mensen die willen weten hoe dat zit. En daarvoor hoorde je Tantan met Stone Mask. En uh, dat uh, was dan twee nummers op een rij. We gaan, er nog, uh, we gaan er nu een blokje doen. En dat blokje heeft alles met Alkmaar te maken. Want uh, tussen de twee nummers die je gaat horen... ...namelijk uh, van Three Point Landing... ...die komen uit Alkmaar... ...en Black Operator heeft uh, een aantal leden uit die stad rondlopen... ...hoor je een gesprek met Sander Zuurbier. Zuurbier en die maakte ooit de deel uit van POM... En uh, Tegenwoordig uh, houdt hij zich uh, met andere zaken bezig. En dat gaat over het uh, coachingstraject. Wat, uh, wat zich afspeelt. Quo uh, de Noorderwind coachingstraject. En wat het is, dat hoor je zo dadelijk uh, van hem. Want ik heb hem vanmiddag uh, daarover gesproken. Maar eerst. Hier is 3-point landing. En dat uh, nummer dat, uh, hoeft geen nadere uitleg. Ze hebben ook meegedaan ooit aan de Robbalkner Award. En... Een van de nummers die ze daar ook live hebben gespeeld was dit fijne nummer Gleaming Eyes. There's a place where the night is long. And gleaming eyes have an everlasting spell. To keep your legs. Keep your legs from running well. Don't look at where you don't belong. Creatures here have a neck for raising hell. The heavy words. Heavy words and curses dwell. Ben ik nog uh, zo'n idioot die dat toch gewoon uh, af uh, gaat kondigen? Three-point-lanning met uh, Gleaming Eyes. Uh, nu het uh, gesprek wat ik eerder heb uh, gedaan uh, met Sander Zuurbier vanmiddag over het Noorderwind coachingstraject Aan in Alkmaar. daar hebben we Sander Zuurbier. En Sander is uh, betrokken bij Noorderwind uh, Alkmaar. Um, wat is dat uh, precies, uh, Sander? Het Noorderwind, het was eigenlijk een soort showcase festival vorig jaar en we hebben het nu een beetje omgevormd. Nu wordt het het Noorderwind coachingstraject. Mm. Dat houdt eigenlijk in dat wij vijf echt gaan begeleiden. Uh, ik en mijn collega en coaches uh, aan de hand van workshops, masterclasses, uh, optredens, pop up concepten. Uh, eigenlijk alles om uh, binnen een jaar een echt uh, een stap verder te helpen door hun carrière. Ja. Uh, heeft het ook uh, belangstelling, uh, dit, dit, dit hele verhaal in Alkmaar? Zeker, ja. Er, er gebeurt laatst tijd veel aan muziek. Uh, in Alkmaar er zijn veel jonge bandjes. En wij willen eigenlijk net de krenten uit die pad uh, uh, de kans bieden om zich nog verder te ontwikkelen. Uh, en juist eigenlijk wat er nu begonnen is, wat er nu een beetje opgebouwd is, nog naar een volgend niveau tillen. Ja. Natuurlijk, de, de zondeval had je een tijdje, Dori doet heel veel aan jonge muziek, Ja. veel muziek in kroegjes. Er zit nu ook Alkmaar Plug, waar alle lokale muziek wordt gepromoot. Ja. Dus als wij dat uh, aan elkaar kunnen verbinden, zou dat fantastisch zijn ja, denk ik. Ja, er zijn, er zijn nog wel wat vragen hoor, want um, kijk, als we praten, dan zitten we ook vlak voor Alkmaars eigenste. Kijken jullie daar ook met een scheve oog naar of niet? Niet per se denk ik, het is toch net een andere, daar gaan we, zijn we wel mee in of gaan we wel, zijn we wel mee, uh, we willen daar wel mee samen optrekken, maar het is toch net een andere doelgroep denk ik. Wij willen ons toch wel richten op echte jonge bandjes die nu in de kroegen spelen mm. en die uh, het land in willen. En om te kijken aan de hand van de coaching en de, de masterclass. Dus dat ze daarmee kunnen helpen. Ja, uh, nou weet ik ook uh, van Podium Victorie. Die hebben ook uh, een lange tijd uh, Club Pussycat uh, georganiseerd. Want dat is ook zo'n podium waar. Maar dat is niet alleen voor Alkmaarse bands, hè, geloof ik. Nee, precies. Dat is, voor, dat is voor talent uit het hele land. En wij willen er eigenlijk voor zorgen dat er meer de groep... ...van dat soort talenten uh, ook meer ook waar ze bands hebben. Ja, uh, nou ze zeggen je al van, van, uh, dat, uh, dat jullie kijken in Alkmaar zelf van waar ze dan zouden kunnen spelen. en Want ja, uh, muzikanten en bands die willen natuurlijk zoveel mogelijk vlieguren maken. Um, is, kun je eigenlijk ook zeggen dat Alkmaar toch wel een, een beetje een belangstelling... Uh, ...of in ieder geval Alkmaar een beetje ja, een popcultuur begint uh, te krijgen? Ja, ik heb lange tijd gedacht dat die een beetje verdwenen was eigenlijk, maar het lijkt nu toch de afgelopen jaren word ik verbaasd ik me erover hoeveel er opgetreden wordt en hoeveel bands er spelen. en Ja, echt uh, bijna elk weekend kan je in elke kroeg wel een band vinden en dat is denk ik wel een teken dat er ook maar zeker meer een muziekstad wordt. Ja, uh, Noorderwind, is dat een op zichzelf staand uh, verhaal? Is dat een, uh, een eigen organisatie? Ja, dat doen we samen. Dus Doris, uh, Doris Smit en ik doen dat samen. Ja, want Doris Smit zit geloof ik ook bij NHPOP, hè? Onder andere, ja. ja. En uh, bij de Vest ook. Uh, dus het is een soort van samenwerkingsverband van ons tweeën. Ja. Doen we, verder werken we samen met de stad bijvoorbeeld, Stichting Talent and Dreams. Mm -hmm. uh, Podium Victorie, Victorie Fonds, de gemeente. En zo proberen we eigenlijk alle spelers een beetje... ...aan elkaar te verbinden, zodat we zoveel mogelijk bereik hebben... ...en de mensen zoveel mogelijk kunnen bieden. Ja, um, die inschrijving die is uh, de afgelopen week uh, begonnen. Merk je al dat, er al, uh, al dat er al belangstelling voor is? Ja, zeker. De is stroomt al binnen. En dat is ook goed om te weten, denk ik, voor de mensen die zich willen aanmelden. Is, er worden dus uiteindelijk maar vijf extra gekozen... ...maar iedereen die zich aanmeldt is nog steeds welkom... ...en mm. wordt ook zeker aangemoedigd om bij het traject aangesloten te blijven... ...en ook te komen kijken bij workshops, bij masterclasses, bij de optredens. Dus zelfs al word je niet uitgekozen, wordt er nog steeds heel veel uh, kennis beschikbaar gesteld en, en ervaring je met je gedeeld. Ja, uh, en wanneer, tot, tot wanneer kunnen de muzikanten, bands, zongen, songwriters zich inschrijven? De komende drie weken nog en dan gaat er een jury overheen en dan gaan we bepalen wie de echt worden dit jaar. Oké. Okay. Uh, ...dan... ...een uh... kick-off aan in de, in de, in de Victorie. Uh -huh. ...en daar worden de bekend bekendgemaakt... ...helemaal goed... ...en waar kunnen ze het naartoe sturen? Het kan allemaal via noorderwind alfaarnl ...of uh, via onze Instagram noorderwind. Uh, ...daar kan je de, de aanmeldlink vinden... ...en op de site staan ook de voorwaarden... ...en alle verdere informatie... ...en dan oh. kunnen, kan iedereen zich aanmelden... ...dat ik uh, graag voorbij zie komen... <middels> Operator met de Witchy Song. En zij komen... ...voor een deel ook uit Alkmaar. Het gesprek net met Sander Zuurbeer... ...ging over het coachingsverhaal... ...door Noorderwind. En dat is bedoeld... Speciaal voor de Alkmaarse muzikanten. Dat doet hij, dat heeft hij ook gezegd... in samenwerking met Doris Smit. Maar die is ook betrokken bij bijvoorbeeld NH-pop. En die hebben ook zo'n soort traject. Maar dan voor Noord-Holland. Dat is meer voor de bands en muzikanten uit de hele provincie. En dat heet Pop Masters. En hoe het daarbij staat... dat zullen we binnenkort ook nog eens eventjes met Doris het gaan over hebben. Want hij is een van degenen die daarover gaat. Um, Alkmaar is toch al behoorlijk in het nieuws. Want uh, dit weekend, trouwens, op 27 januari, dat is uh, zaterdag, dan wordt Alkmaars eigenste gehouden in Podium Victory. Dat is allemaal uh, met uh, nieuw aankomend Alkmaars talent. En uh, tenminste, in elk geval uh, wat, uh, wat daar uh, een beetje mee te maken heeft. Uh, en dan is Podium Victory daar het decor uh, voor. Uh, dat uh, zeggende gaan we gewoon nog even verder weer met het patronaat. Want trouwens, ik mag het eigenlijk niet meer zo zeggen... patronaat heet het uh, en niet HET patronaat. Maar uh, Wendy Moore schijnt daar ook binnenkort uh, te gaan spelen. En dan moet ik weer, weer heel, heel, heel, heel vluchtig gaan kijken... ergens op uh, het uh, hele verhaal van Wendy Moore. Want Wendy uh, is daar uh, te zien... Tijdens een van de optredens in het patronaat. Uh, patronaat? Hey, jongens, dat werkt toch niet? Het heet gewoon het patronaat. Voor mij heet het uh, nog altijd zo. Uh, zondag de 28e speelt ze daar en uh, dat heet De uh, Pride Express. Daar speelt dus Wendy Moore. En uh, patronaat bestaat ook 40 jaar. En daar zal binnenkort uh, nog wel het een en ander over te melden zijn... bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want ik uh, ga me daarbij bezighouden met dat uh, hele verhaal. Want 40 jaar uh, patronaat is een, uh, wel waard om even wat uh, geschiedenis op uh, te halen. Denk niet alleen aan die daar woord Want er zijn ook nog bijvoorbeeld voor de grote verbouwing en dat is ergens in het uh, midden van de jaren 90 uh, geweest... zijn er ook illustere concerten geweest... van bijvoorbeeld Halamse bands als Sciaco en Gotcha... Ik ben er zelfs mee, min of meer mee bekogeld geweest in mijn vorige werkzame leven bij het waterleidingbedrijf. Want uh, daar was een collega die bezocht regelmatig dit soort uh, concerten. En dat was eigenlijk uh, nog voordat patronaat uh, is verbouwd tot wat het nu is. En natuurlijk is het de vraag aan bijvoorbeeld uh, Jolande Beyer, want die, die gaat erover. Um, wat. Uh, Vervult die functie eigenlijk uh, dat uh, patronaat nu uh, de functie in Haarlem? Dus dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen. Goed, 28 januari, dat is het eerst volgende wat uh, weer uh, aanstaande is. Uh, want dan uh, mag Wendy daar spelen in patronaat. En dit is een van haar laatste singles: Holding up the walls. To keep them from in. Stuck behind these bars. I'm running the clock Slowly built in power Don't know why I feel like this I think I need a start to live But Was dit met uh, Curtains. En daarvoor hoorde je Wendy Moore met Corner Ghost. En dat uh, heet The Pride Express. 28 januari, dus komende zondag. En Amor is een van de, de mensen die daarbij ook optreedt. Ze is een uh, songwriter en DJ. En dan moet ik even kijken, want uh, volgens mij heb ik dat alweer weggeklikt. Uh, dan is er nog een DJ die daar ook uh, aanwezig is. Uh, en dat is eigenlijk muziek. Rondom de queer community. En wil je meer weten. Zou ik toch meer naar de eerste maandag um, gaan luisteren op deze zender. Want dan uh, zijn de collega's van Rainbow Radio actief. Die daar het een en ander over kunnen vertellen. Dus dat uh, is voor de mensen die daar um, ja, min of meer zich thuis uh, bij uh, voelen. Um, maar dat is uh, één keer in de maand. Goed. Um, daarvoor hoorde je dus, uh, zei ik al, scope met curtains. Um, we gaan uh, ook uh, weer eens even van, van vuist laten horen. Want er komt een nieuwe single aan. En ik moet uitkijken dat ik niet uh, meteen die nieuwe single ook uh, laat horen. Uh, dit was nog uh, de voorgaande. En dat it's nummer dat heet Tell Me You're on Wait. It's always raining Every time I scream at you Even though you know Will all blow over You start screaming at me too Tell me you wait Je wordt dus een uh, nieuwe single van uh, deze band Vuijs. Uh, er komt trouwens ook uh, nog meer aan uh, wat, uh, wat dat er gaat, maar daarover later meer. Maar nu, tijd voor Kolbak en het nummer dat heet Playtime. He sells all them of my sin. dat er meer materiaal van Kolbak nog gaat komen de komende, tijd. Uh, playtime was dit. Dat is een van de singles die ze alle eerder hebben uitgebracht. En dan moet ik nog weer eens kuggen voor de zoveelste keer. Maar het komt mooi uit, want we hebben er nog eentje dit uur. En die wordt afgesloten met High on Shy. En uh, dat nummer, dat is een van uh, ja, die is vorige week uitgebracht. Twee weken terug alweer. En bovendien, deze high on shy deed dus ook mee aan die Rob Agda-woord. Ik ga straks in het komende uur vertellen wie dat allemaal zijn in de komende voorrondes. En de night editie uiteraard. What's going on? Ga je dus horen tot aan het nieuws van 9 uur. running through a sunflower field. Clouds are gathering above me. Softly cream.